En, en ja, dat ook heel veel van hen uh, zouden gaan overlijden. En, en dan hadden ze zelf daar natuurlijk niet een idee van hoe dat dat zou gaan gebeuren. Alleen, het stond in de sterren geschreven dat, uh, nou, dat dat zou gaan gebeuren. Dus ik ben zo'n beetje angst uh, en jagend. Ik kan me voorstellen dat het voor hen ook uh, uh, niet zo leuk was. geloof gaf zelfs een, een soort van jaartal uh, en, en misschien zelfs wel datum bij...